Uur. Clemens Peters met het nos journaal Talpa, het bedrijf van John de Mol, koopt het YouTube-kanaal Stuk TV. Dat is met bijna 2 miljoen abonnees een van de grootste Nederlandse YouTube-kanalen. Het is onbekend hoeveel Talpa ervoor betaalt. De laatste jaren maakte Stuk TV ook programma's voor RTL, maar dat houdt nu op. Het is volgens Talpa voor het eerst dat een Nederlands mediabedrijf een YouTube-kanaal overneemt. De Koerdische autoriteiten in Syrië willen dat IS-vrouwen... die daar nu in opvangkampen zitten... samen met hun kinderen teruggaan naar het land van herkomst. Een hoge Koerdische functionaris... heeft die boodschap vandaag in Brussel overgebracht. Volgens hem zullen de kinderen in de opvangkampen radicaliseren. Veel Europese landen, waaronder Nederland... willen geen IS-vrouwen terughalen. Een wethouder van de gemeente Koeverde is de afgelopen ochtend mishandeld... toen hij een woonwagenkamp bezocht in het dorp Steenwijksmoer. Hij wilde daar gaan praten over de rotzooi bij het kamp. Een van de bewoners viel de wethouder aan en die liep daardoor een blauw oog... verwondingen aan zijn neus en knie en een kapotte bril op. De bewoner is gearresteerd. In het toernooi om de KVB-beker is Emmen verrassend uitgeschakeld. De Eredivisie Club verloor op eigen veld met 3-1 van derde divisionist OD59 uit Heemskerk. Herakles verloor thuis van Vitesse. VVV werd in Alkmaar uitgeschakeld door AZ. En Ajax had thuis geen problemen met go Ahead. Het werd 3-0. Een automobiliste die in de Amerikaanse staat Arizona van de weg was geraakt, heeft zes dagen in de woestijn gelegen voor ze werd gevonden. De vrouw was gewond en uitgedroogd, maar aanspreekbaar. Wegwerkers kwamen de vrouw op het spoor toen ze zagen dat het hek langs de weg vernield was. Zo'n 15 meter lager lag het lege wrak van een auto in een mesquiteboom. De vrouw lag zo'n 500 meter verderop. Ze vertelde dat ze had geprobeerd om naar een nabijgelegen spoorlijn te lopen. De vrouw werd na haar redding naar het ziekenhuis gevlogen. Het weer. In het zuiden en westen kan wat lichte regen vallen. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen eerst af en toe zon, later neemt de bewolking toe... en valt er opnieuw lichte regen. Het wordt 13 of 14 graden. Dit was het Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. And I can remember hoping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 Hey, on the other side time.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 Feet, Cause they're the only thing that make me feel free That's why I'ma say it to them